12 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Minister gaswinning gaat lang duren, dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Wiebes reageert op het staatstoezicht op de mijnen... dat vanochtend adviseerde om de gaswinning snel terug te brengen... naar maximaal 12 miljard kub per jaar. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2016. De Gasunie zegt dat de 12 miljard kub niet genoeg is om te voldoen aan de vraag. Voor een mild jaar is minimaal 14 miljard kub gas nodig, zegt de Gasunie. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag... en de regio Hollands-Midden houden maandag stiptheidsacties. Ze houden zich uit protest tegen de hoge werkdruk strikt aan de regels. Zo zullen ambulancemedewerkers niet harder rijden dan de maximumsnelheid. Vakbond FNV belooft dat de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft. Dat de schorsing van 28 Russische sporters door het sporttribunaal CAS is opgeheven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 Het gaat om aangifte van zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschriften. Het weer wisselend bewolkt en soms een bui met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het wordt 5 graden. Dit was het NOS-GFM Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langsgebreide op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopen Terbrechtseplein en de Van Brinnen-Noordbrug kilometer met bijna 10 minuten vertraging.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 Goedemiddag, daar zijn we dan weer. Met uh, Sand voor lunch op deze prachtige donderdag. Het uh, onstuimig weer buiten, een beetje wisselvallig en zo, leuk allemaal. En weet je wie er ook is? Ansla. Ja. Goedemiddag, Sand. Hey, ben je er? Hallo. Hallo, hello. Hallo. Gezellig? Ja, gezellig weer, hè? Het ja. is leuk in de studio. Ja, het is uh, gezellig. Dus uh, het is uh, donderdag vandaag. Het is vandaag 1 februari. En uh, dat betekent dat de eerste maand van het jaar er alweer uh, op zit. Dus uh, wel snel uh, vind ik. Ja, dat is altijd zo. Dus uh, februari alweer. Sprokkelmaand, hè? Is dat toch? Ja, volgend februari. Nee. Nee? Ja, wel, sprokkelmaand, toch? Blauwmaand, toch? Sprokkelmaand. Oh. Ook. Mag allebei. Vind ik wel. En uh, welke maand heeft 28 dagen? Nou, wat denk je? Elke maand? Ja. Oh. <laughs> ja, die is van Volsjansen, maar hij is wel leuk. Uh, wat gaan we doen? Nou, uh, niet zoveel. We hebben vandaag het regio nieuws. We gaan kijken of we Henny Ruckert kunnen bereiken voor een vooruitblik op uh, een uh, Nee, Zandvoortlunch Sport Morgen. Van ja, morgen dus. En uh, ja, Voor de rest gaan we gewoon uh, leuke muziek draaien We hebben natuurlijk een 3-in-1 vandaag En we hebben artisten in het licht En de eerste is een hele bijzondere en, uh, Volgens mij is het zijn geboortedag vandaag Ben ik even kwijt, moet ik weer even opzoeken Maar dat komt goed in ieder geval is de man heel beroemd. En hij heeft, denk ik... een van de allervaakst... gecoverde nummers... ter wereld geschreven. Ja, dat is echt waar. Deze man heeft echt... het nummer wat hij geschreven heeft... de Franse versie... is echt, denk ik... het meest gecoverde nummer ter wereld. Ik kan me niet voorstellen... dat er een ander nummer is... dat... Meer gecoverd is door wie dan ook? Zelfs Herman Brood heeft zich eraan gewaagd. Frank Sinatra? Nou ja, wie eigenlijk niet? Zou je bijna zeggen? Wie eigenlijk niet. Maar nee, de Beatles niet. Die hebben het nooit gespeeld. Nee. Stones ze nee. ook niet. Stones ook niet. Zelfs de Sex Pistols hebben het uh, gedaan. Wie? De Sex Pistols. Oh? Ja. Yes. ja. Nou. Je nagaan, er is al een versie van, maar dus. ja. nou, die draaien we niet. Nee, doen we niet. Maar het gaat uh, om uh, een van de Franse componisten die heet Claude François en die uh, schreef het. nummer comme d'habitude, weet u het dan? Artiest. In het licht, Claude François. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma ja. main. Reste tes cheveux Presque malgré moi Comme d'habitude Mais toi Tu me tournes le dos Comme d'habitude Et puis Je m'habille très vite Je sors de la chambre Comme D'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève tout col. Da be du toute la journée, je vais jouer. Moi, je reviendrai Comme d'habitude Toi, tu seras sorti Pas encore rentré Comme d'habitude Tout seul, j'irai me coucher Dans ce grand lit froid Comme d'habitude Là, je les cacherai, comme d'habitude, mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. Claude François, zo heet de man. En een uh, zeer uh, bewogen levensloop, mag ik wel zeggen. Hij werd uh, geboren. Ja, hij is ook geboren, net zo goed. Uh, in Ismailia, Ja, in, uh, daar is hij geboren op 1 februari 19, uh, 1939. En hij overleed in Parijs in maart 1978 bijgenaamd genaamd Klo, Klo. En hij was een Frans componist, uh, muzikant, uitgever. En vooral ook zangerd. En uh, nou ja, uh, hij werd dus geboren in Egypte. Zijn vader was een Fransman en zijn moeder een Italiaanse. En zijn vader werkte op het Suis, bij het Suezkanaal en zijn moeder was huisvrouw. Hm. Jawel. En hij uh, had ook nog een oudere zus, die heette Mario José uit 1936... die hij Josette noemde. In de zomer van 1936, toen het Suezkanaal werd genationaliseerd... Uh, 1956, natuurlijk, moet ik zeggen. Toen de kanaal werd genationeerd. Uh, genationaliseerd door president Nasser. keerde het gezin in allerijl allerlei terug naar Europa. Uh, waar zij zich vestigden in een bescheiden appartementje in Monte Carlo. Uh, nou, voor de rest, uh, ja. De man. Claude uh, Frans was ontmoet in 1959. zijn toekomstige. Uh, vrouw, de danseres. Jeannette uh, Woodlacotte. Uh, het huwelijk uh, werd voltrokken op 5 november 1960 in Monaco. En eind 1961 vertrok hij uh, met zijn vrouw naar Parijs. Waar hij vastbesloten uh, was het dag te maken als zanger. Jawel. Uh, en dat was de tijd uh, van de J.J. en de Salut Le Cupin. Het uh, beroemde radioprogramma voor de jeugd. Hij bracht zijn eerste 45 toerenpluit uit. Uh, de Naboot-twist. Uh, onder uh, de naam Coco. Het achtergrondkoor zong onder andere uh, Hux of Ré. Nou, een heel lang verhaal. Uh, zijn vrouw verliet hem omdat ze niet geloofde in zijn succes. En ging er vandoor met Gilbert Eh uh, En die, daarvan zou zij een dochter krijgen. In oktober 62 kwam uh, de grote doorbraak. Uh, nummer Belle Belle Belle. Een uh, cover van die Everly Brothers. De Franse tekst kwam uh, van... Wien uh, uh, Tuggy. Wat een naam zeg. Buggy. Ja. En uh, Claude zelf. Het nummer werd uh, grijs gedraaid op de radio. En vooral op Salut les Copains. En later zouden nog tal van hits uh, volgen. Ja, nou. En uiteindelijk schreef hij dus in 1967. Schreef hij het nummer Com d'Habitude, Wat u net hoorde. Dat deed hij uh, samen met... Uh, uh, met Jacques Revaux en Gilles Thibault, of Thibault, en dat heet Com d'Abitude. Het verscheen in november 67 op de plaat, en uh, tweede plaat uitgegeven door Disque Flash. En op vakantie in Frankrijk hoorde Paul Anka dit nummer, en schreef er een Engelstalige tekst op, en dat werd natuurlijk het nummer My Way. Maar dat had u natuurlijk al lang herkend. Het nummer My Way, het uh, was een van de bekendste composities uh, van... Uh, François blijven. Uh, uh, en het zou de wereld rondgaan. Ik zei het al, ik denk dat het een van de meest gecoverde nummers Ever is van uh, dit nummer. Dus hij heeft er in ieder geval aardige bankrekeningen overgehouden. Dat dan weer wel. Mm -hmm. Goed, uh, we gaan door met de 3-in-1. En wat heb je zo moois? 3-in-1-1.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 I sigh, all too soon she'll be gone beyond the horizon. 3 in 1 in 1. Let me see the sun. Just this once, I beg of you. And then I'm on my way. Ooh, my lady, ooh, my lady, oh, my lady of the morning. Smile a smile for me and let me feel the glow. Let me. get it right Twee Shadows. En uh, nog een ander figuur erbij. Uh, Bruce Welch. Ma uh, Hank B. Marvin. En natuurlijk uh, John Farrar. En uh, die vormden samen dit super trio. Marvin, Welch en Farrar. En uh, de... het was uh, met name toch wel opvallend de prachtige samenzang die deze heren hadden. En voor de rest goed in het gehoor uh, liggende muziek. Het heeft niet lang bestaan, maar oké. Okay. Ze hebben wel een aantal prachtige liedjes uh, nagelaten. Het eerste wat u hoorde was het, uh, hun eerste grote hit, uh, Faithful. Een stuk dat over een schip ging. Het tweede nummer, dat heette uh, Marmaduke. En uh, het laatste, Lady of the Morning. En ja, het waren natuurlijk wel een paar legendarische muzikanten bij elkaar. Uh, Hank B. Marvin, toch wel een van de mannen die het mooie geluid van een Fenderstraatelkaster uh, in de markt heeft gebracht... En uh, als voorbeeld uh, diende voor heel veel gitaristen, uh, ook die dat allemaal toegeven, zoals bijvoorbeeld uh, uh, Mike Knopfler van Dire Straits, die Hank B. Marvin altijd noemde als uh, zijn grote voorbeeld, omdat die man echt een prachtig geluid uit hem zo'n prachtige rode gitaar wist te halen. Natuurlijk ook onze Nederlandse Jan de Hond... van de Maskers. Ook een uh, aanhanger van... Uh, nou ja, de grote Henk, zal ik maar zeggen. Henk B. Marvin. En Bruce Welch, uh, ook gitarist... van The Shadows, natuurlijk. Die als platenproducer later... Uh, toch wel een aantal hits maakte. Onder andere... Uh, schreef hij het prachtige We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. En uh, zo nog wel wat meer. En John Farrar was natuurlijk ook bekend als platenproducer. Jawel. Goed, Marvin Wells en Farrar dus. Of Ferrar moet je eigenlijk zeggen. Het is een prachtig liedje. We gaan nog een artiest in het licht doen voordat wij naar het nieuws gaan. Het wordt wel iets later dat nieuws, want het is een lang nummer. Kan er ook niks aan doen. Ja, sorry hoor. Nou, boos? Wel, nee. Oh. Artiest in het licht. Hij werd in 1948 geboren op 1 februari. Rick James. Superfreak. En er mag gedanst worden. Wachten, gewoon. Ik ben er niet aan de beurt. Even, even rustig, hoor. Om, ik moet eerst even. Ik moet eerst, ja, ik moest dat even allemaal met één hand doen. En dat gaat dan niet zo handig, natuurlijk. Goed. Ricky James, dus, uh, was deze man. En uh, zijn originele naam was James Johnson Jr. Hij werd geboren in Buffalo. In de staat New York, in Amerika. Natuurlijk op 1 februari 1948. En hij overleed in Los Angeles uh, in, in augustus. 2004. Amerikaanse zanger, muzikus, liedjeschrijver, platenproducent. En hij werd vooral bekend natuurlijk om zijn superhit... Uh, nou, hoe heet dat ook weer? Superfreak. Superfreak, ja. Uh. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Even ademhalen. Hè? Eind september zullen Haarlemers als Erik van Muis. Oh, ik ben al halverwege. Uh, even overnieuw. Okay. De stad Schouwburg van Haarlem bestaat uh, dit jaar op 30 september. Rrr, een eeuw. 100 jaar dus. wij de Groot wordt gastprogrammeur tijdens het jubileumjaar. De artiest zal een aantal voorstellingen voor het feestseizoen selecteren. Eind september zullen Haarlemmers als Erik van Muiswinkel... Brigitte Kaandorp, Veldhuis en Kemper... Jan J. Pietersen en Milou Frenken... als aftrap een bonte galaavond op touw zetten. De Schouwburg en Museum Haarlem zijn nog op zoek naar herinneringen... aan de afgelopen eeuw die door voor, haar, voor haar begon met een speciaal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 En even tussendoor, het is ja. akoestisch een van de aller aller aller allermooiste zalen van Nederland. Ja. Je kunt in de, in de stad Schouwburg en Harlem kun je fluisteren op het podium. En dan ben je bovenin nog te verstaan. Dat is heel geweldig. Ja, is je, hebt prachtig. Bij, je hebt er ook bijna geen geluidsinstallatie nodig. Nee, het is um, echt een heel mooi theater. Verschrikkelijk mooi. Prachtig. Dus uh, ook als u niet naar een voorstelling gaat, het. Uh,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 De cursus vindt plaats op de dinsdagochtend van 11 tot 12 uur. En kost in zijn totaliteit slechts 17,50 euro. U kunt zich aanmelden via de balie van Pluspunt of per telefoon. En dat is het telefoonnummer 023 574 0330. Ik herhaal het nog even. Telefoonnummer 023 5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 Dorpsomroeper Gerard Kuiper uit Zandvoort heeft zijn ontslag ingediend bij de burgemeester. Omdat hij steeds minder gevraagd uh, wordt om evenementen op te luisteren. Uh, ook staat het jaarlijkse stads- en dorpsomroepersconcours in september onder druk. Uh, onder meer omdat er geen sponsoren meer voor gevonden kunnen worden. Heel erg jammer. Dat was een goed bezocht evenement.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 En vooral in de ochtend kunnen de buien winters zijn met plaatselijk kortdurende gladheid. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 6 graden. Boven land een matige zuidwestenwind aan zee. En op het IJsselmeer is de wind meer westelijk en vrij krachtig tot krachtig eh, 6 bovenor. Vanavond en komende nacht trekken diverse buien over het land. Waarbij vooral in het zuidoosten en oosten van het land de kans op winterse neerslag... Toeneemt. De wind draait geleidelijk naar west en blijft matig. In de kustgebieden vrij krachtig en aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. En dat is tot 7 boven. De minimumtemperatuur loopt uiteen van uh, 1 graad in het oosten en zuidoosten tot 5 graden aan zee. In het weekend daalt de temperatuur verder en vooralsnog lijken we een periode met wintersweer te krijgen. No.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 Toen ontstond er een stilte. Ja, best wel heel plotseling afgelopen deze zeg. Ja. Uh, maar wel mooi. Uit de uh, uh, uh, Cleo, Cleopatra, de Crown of Isis. Kayak, natuurlijk. kan het anders. Nog in de oude bezetting met uh, Edward Rekers. En uh, ja. ja, wij waren vorige week natuurlijk vorige week verder bij ja, de ja, nieuwe ja, bezetting. Ja. Bij het concert in Alkmaar van de nieuwe kayak. Uh, ook van het nieuwe album 17, natuurlijk. En uh, ja. Het is weer heel anders, maar het is wel weer vreselijk goed hoor. Ja. Maar... Het was nog niet helemaal ingespeeld, zou je kunnen zeggen. Het is nog niet een geoliede. Een machine. Echt. Nee. Maar... maar dat gaf uh, Scherpenzeel zelf ook al aan. Ja. Dan hebben we nog even met hem kunnen spreken. Ja, dat, dat eindelijk, is na, nieuw. eindelijk na uh, 45 jaar heb ik hem eindelijk eens een keer ontmoet. Ja. <laughs> ik vond het wel leuk. Gewoon eventjes met Ton praten. En uh, Ton Scherp is heel de grote man achter Kayak. kajak. Ja. We hebben hem wel eens uh, een, een uur uh, telefonisch gesproken hier bij CFM. Maar goed. Dit was uh, She is My uh, World. She rules, She my, rules world. my world. Ja, dat Van was het. Uh, Cleopatra, the crown of Isis. Ja. En voor liefhebbers van symfonische rock, ik vind het een aanrader. Ja, echt. het is een prachtig album. Echt geweldig. Echt een prachtig album. Goed, nou, we gaan even door, want we hebben nog veel meer. Dit is Bastille met zijn nieuwe. Was, uh, niemand minder dan Bastille. Jij moet even je mond houden, potverdorie. gaat allemaal maar achter elkaar door, dat kan allemaal niet. Bastille, en uh, dat was de zogenaamde King Arthur uh, remix van uh, uh, The World's Gone Mad. Ik zet de microf verkeerde microfoon open, zo kan je niks zeggen. Uh, nou ja, oké, okay. um, wat had ik nu? Muziek, ja, ja. natuurlijk, Gewoon ja. muziek. The Tender Ramones, it illuminates, baby, I love you. Spector. Soms maak hij ook wel eens leuke liedjes. Heel af en toe. Zolang je het maar niet zelf produceerde, was het al heel aardig. Goed, baby, I love you dus. En het uh, waren de Ramones. Die ken jij geloof ik? Hè? Ja. Ja, ik heb uh, zelf een keertje ontmoet. <laughs> dat was dan zeker in je kleine meisjes tijd. Uh... Nou, ik schat dat toen een jaar 19, 20 was. Het. Kleine meisjes tijd, ja. Het is al even geleden, ja. Goed, uh, de volgende, dames en heren, is weer een unieke opname. Want het is uh, vandaag, uh, we gaan weer even artiest in het licht doen. Hè? Laten we dat even stellen. Uh, ik zei, we gaan weer even artiest in het licht doen. Dan hou je even je mond rustig tot ik ja. klaar bent, tot ik het al even verteld heb. Ja. Computers van tegenwoordig. Neem de macht over. Uh, Artiest, dit en, en Het is een vrij unieke opname, dames. Want het is een uh, opname tussen een, een duet. Tussen vader en dochter. We, weet je dan wie er komt? Nee, je hebt geen idee. Nee. Nou, het is vandaag de geboortedag van uh, Lisa Marie Presley. Ja, en dat, is, en dat is de dochter van Elvis. Natuurlijk. Yo. En uh, zij ze heeft zelf ook wel platen gemaakt. Maar, uh, uh, liedjes. Maar ik vond dit eigenlijk wel, wel grappig. Want het is namelijk een duet tussen Elvis en Lisa Marie. En het is een oud liedje van Jim Reeves. Dat ook nog. Ja. Ik kende het niet, maar ik vind het wel leuk om het, om het te horen. Dus we gaan luisteren naar een duet tussen Elvis Presley en zijn dochter. Jawel. En het is Een liedje wat we ook kennen van Jim Reeves. Artiest... In het licht. En het is best, het is oud, maar het is best mooi. I love you because you understand it. Lisa komt straks op. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand. I love you most of all. I'm Lief, toch? papi en, en, en, en, en dochter. Ja. is samen met Lisa Marie. Mm -hmm. En uh, Lisa is vandaag jarig. Ik, ik ben even al in uh, mijn emotionele toestand uh, <laughs> vergeten. Om even te kijken hoe, hoe oud ze geworden is. Of hoe jong ze geworden is. Uh, Lisa Marie die natuurlijk ook nog in het nieuws kwam. Omdat zij kortstondig uh, de echtgenote werd van de heer Jackson. Mm -hmm. Michael van Voren. En uh, dat was uh, niet zo lang. Dat duurde allemaal niet zo gek lang. Maar uh, in ieder geval, uh, het is wel gebeurd allemaal. Ja. En Lisa Marie is natuurlijk uh, de dochter uh, van Elvis met zijn grote liefde uh, Priscilla. Priscilla. Priscilla. Ja, Boulieu. Ja. Priscilla. Bou bou bou bou yeah. ja. ja, zo heette ze. En uh, daar is hij het product van. Uh, ook dat huwelijk heeft niet zo lang geduurd. Elvis was wel helemaal gek van, uh, van Priscilla. Maar Priscilla die kon uh, de manier waarop Elvis later uh, een beetje ging leven, niet zo goed uh, weerstaan. En vandaar dat. Het... Nee, niet, niet omdat ze hem niet leuk meer vond, maar nee. ze kon gewoon niet tegen die leeftijd. staan. Nee, en nee. hij uh, was nogal druk bezig met allerlei. Uh, genotsmiddelen, zullen we maar zeggen. Ja, zo en... is uh, wel even over het liedje zo onbekend is het niet hoor. Nee, het is van Jim Reeves, dat zei ik al. <laughs> dat had ik al verteld. Toch? Ja. Ja, Jim Reeves had er een grote hit mee, met het nummer. Ja, I Love God. You Because. We gaan verder met Elton John. Man die aangekondigd heeft dat hij ermee gaat nokken. Hij geeft nog één grote afscheidstournee. Komt ook naar de Siggo Dome. In juli geloof ik, juni of juli. Ja. Elton John. Little Genie. Van 1 uur Met deze plaat van Elton John Little Genie Ik zou zeggen Tot zo